Mark Hokke met het NOS-journaal. Het transplanteren van eigen vetweefsel aan het herstel van littekens. Het onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam en het brandwondencentrum in Beverwijk... blijkt dat een vettransplantatie een positief effect heeft op de kwaliteit en de elasticiteit van littekens. Bij ernstige brandwonden is vaak niet alleen de huid, maar ook een laagje vet onder de huid beschadigd. Minister Bussemaker van Onderwijs wil dat PABO-opleidingen meer rekening houden met mannelijke studenten... Het cijfers van het CBS blijkt dat bijna twee derde van de mannen met een afgeronde opleiding voor het basisonderwijs vorig jaar niet voor de klas stond. Volgens bussenmaker doen mannelijke studenten het beter als ze een pabo hebben afgerond met een specifiek mannenprogramma met onderdelen zoals ICT en techniek. Provincies willen de winkelleegstand terugdringen. Ze zijn van plan gemeenten te ondersteunen bij het wegwerken van overcapaciteit en ze willen met gemeenten overleggen over locaties voor winkels. Over het algemeen zal niet meer worden meegewerkt aan de bouw van winkelcentra... als er veel leegstand is, zeggen de provincies. Voor de Libische kust zijn in twee dagen ruim 10.000 vluchtelingen opgepikt uit zee. Vanwege het rustige weer sturen mensensmokkelaars massaal boten richting Italië. Zeker 50 vluchtelingen hebben de overtocht niet overleefd. Aan de operaties deden niet alleen de Italiaanse kustwacht en marine mee... maar ook de Ierse marine het EU-grensagentschap Frontex en diverse hulporganisaties. Het weer vandaag flink wat zon. Het is wel fris met 13 tot 15 graden en een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgen begint de dag zonnig, maar vanuit het noordoosten komen geleidelijk wolkenvelden opzetten. Het wordt dan niet warmer dan 13 graden. Dit was het NGFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. In de randstad viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het knopen ter Bregse 3 kilometer file. Op de hoofdrijbaan zijn drie rijstroken dicht. Je kan er langs via de parallelbaan, maar dat kost je wel een half uur extra. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Don't come here no more. But well, I tell you what, I saw you, you were sitting. Oh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 Van zandvoort op honderd zes punt negen. Solo in tuo, yo quiero acabar. Todos esos besos, que te quiero dar, a mi, no me importa. Durm maar met want ik zie dat hij ver, mujer, ik vas a hacer? Decídete pa ver. si te quedas o ga vas, si no, no me busques más. Si ga vas, yo también Als voy, si me das, ga ik te doy.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 Ja, is. Is always, is, all is, all is, all is in it.